Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rond het anti immigratieprotest in Amsterdam heeft de politie 29 mensen aangehouden. Verder zegt de politie dat de demonstratie relatief rustig is verlopen. De honderden aanwezigen liepen een mars door de stad. Vooraf waren er al mensen opgepakt. En na afloop van de protestmars trok een groep vernielen door het centrum en stak zwaar vuurwerk af. Ze zijn op de Prinsengracht door de ME ingesloten en werden met een bus weggevoerd. Geert Wilders doet definitief niet mee aan het RTL-debat. Hij had tot het allerlaatste moment om te beslissen om mee te doen, maar ziet daar vanaf. De leider van de PVV voert voorlopig geen campagne na het bericht dat opgepakte Belgische terreurverdachten mogelijk een aanslag op hem wilden plegen. Vrijdag deed hij daarom ook niet mee aan het debat op NPO Radio 1. Doordat Wilders vanavond wegblijft, mag Rob Jetten van D66 nu meedoen. Aan het RTL-debat doen verder de leiders van GroenLinks-PVDA, CDA en VVD mee. Ook premier Schoof gaat morgen naar Egypte voor een internationale top over Gaza. De bijeenkomst wordt geleid door de Egyptische president Sisi en de Amerikaanse president Trump. Er komen meer dan twintig leiders naar Egypte, onder wie de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Mets en de Britse premier Starmer. Deze week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van het Amerikaanse plan. De verwachting is dat morgenochtend vroeg de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Het Nederlands elftal heeft het WK-kwalificatieduel tegen Finland gewonnen met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Daniel Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo. Door de winst blijft Oranje aan kop in de pool met nog twee wedstrijden te gaan. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af naar een graad of 13. Geveel bewolking, maar af en toe is de zon even te zien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Van klink tot klank. Welkom bij de Van Klink tot Klank Show. Radio Show nummer 10 met Hans van Klink en Benno Veugen. En meneer Van Klink, een. Uh je zit er weer klaar voor. Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Goedenavond uh, avond, Benno. Geen ja. avond, luisteraars. En wat voor uh, thema hebben we uh, deze keer? Ja, we hebben weer iets bedacht. En uh, uh, dat is op basis van een uh, anekdote die we eerder een keer aanhaalden... rondom de groep Metallica. En die ja. gaan we vanavond waarschijnlijk niet horen... tenzij we nog oh. wat tijd <laughs> overhouden. Ja, Oké. Okay. Maar toen we uh, Metallica een keer draaiden... toen uh, noemde ik de anekdote van... Ja, Met Metallica is een hard rock band, Maar ze zijn heel erg bekend geworden van een nummer Nothing Else Matters. En toen hebben we... ...ooit schijnt aan de zanger van de band... ...gevraagd te zijn, wat moet zo'n metal band... ...nou met zo'n zeiknummer... Oh. ...waarop het antwoord was, nou kijk maar naar... mijn bankrekening, dan snap je het wel. Ja, ja, ja, ja, ja nou, nee. Dat was eigenlijk aanleiding om te gaan kijken... Van, ...komt dat dan vaker voor... Eh, ...dat een band zulke verschillende muziekstijlen... ...laat horen. Nou, dat komt heel vaak voor... ...en een zoektocht bracht ons tot een... Uh, ...prachtige lijst van uh, bekende namen... ...bekende bands die... Uh, uh, ...verschillende stijlen hebben uh, laten horen... En, uh, dat is ook wat we gaan doen dan vanavond. Per band gaan we twee nummers na elkaar spelen. Een hard, uptempo nummer en een rustig nummer. Oké, okay, nou dat is een uh, hele duidelijk format. Uh, laten we dan maar eens beginnen. En en uh, de Blizzards is de eerste. Ja, Cubits de Blizzards is vaker in ons programma geweest. Uh, de band rondom uh, Harry Musquet uit Drenthe. Uh, altijd leuk om nog even te noemen. Ik ben er onlangs nog eens geweest. Maar er is in het dorpje Grollo het Cubie Museum. Een oud boerderijtje waar de band... En waar Harry Muskee een tijd gewoond heeft. Ja. Waar blues grootheden uit het verleden gelogeerd hebben. Ja. Het dorpje Grollo Adent Blues. Het is heel leuk om daar oh, te, ja? te zijn. Ja, ja, okay. Het is echt ja, mooi ja. om uh, te beleven. En uh, nou, bij uitstek uh, het eerste voorbeeld van het thema van vandaag. Want we gaan eerst even luisteren naar het nummer Crying Tears. En dat is een heel slow nummer. En kort daarna zal ik het andere nummer aankondigen. Ja, oké. Okay. Komt-ie. Rustig beginnen, Hans. Ja, een mooie start. En onvervalste blues. Van de Drentse bodem. Ilke Gelling op gitaar. Herman Brood op de piano. Harry Muske met zijn uh, huilende zangstem. Ik zit te dus, denken: uh, je, ho je hoeft daar eigenlijk niet uh, voor in Amerika gestudeerd te hebben. Dat, nee hoor, dat, dat kan gewoon in Nederland. Gewoon van de Drentse bodem uh, afkomstig zijn. En, uh, Zonder dialect. Precies. Yeah. En uh, uh, QB en de Brazilians laten dus zien dat zij ook best wel up-tempo's neurotisch een nummer, tempo nummers kunnen brengen. En dat is het volgende nummer. is Daar een mooi voorbeeld van. Uh, de titel heet Apple knockers Flophouse. Nou, voordat uh, iemand wil vragen... wat betekent dat nou? Ja. Apple knockers, dat zijn eigenlijk fruitplukkers... maar het is meer een term voor boerenkinkels. Uh, oh. simpele, simpele gasten. En een Flophouse is een goedkoop logement. En dit slaat dus een nummer... Apple knockers, Flophouse slaat dus op de boerderij in Grollo... waar Jan en alle langs langskwam... en mm. daar goedkoop kon logeren op de... Boerderij van Harry Muske, ja, ja. dus nogmaals, Kilby met Apple Kers with a blizzard met een up-tempo nummertje ja, van ja. 2 minuten 29. Uh, Lekker uh, stevige nummertje met Drum van Hans Waterman. Ja, het waren wel een paar goede muzikanten bij elkaar, hoor, in die tijd. Ja. Ja, leuk om te horen. En, nou ja, het doel van het, het thema van vanavond is meteen duidelijk: hè? van slow naar hard en weer terug. Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, gaan we gewoon heel duidelijk maken. We <laughs> ja. ja, want ja, de volgende is van de laken een pak. In 1964 werd in Manchester de band The Scorpions opgericht en ze hadden meteen een hit met Hello Josephine, heel erg bekend. En daar gaan we niet naar luisteren, want een jaar oh. later in 1965 werd er in Duitsland een band opgericht en onkundig van het bestaan van de Engelse. Scorpions, Noemden zij ze ook Scorpions. Heel veel mensen weten niet eens dat het een Duitse band is. Zingen en spelen in het Engels. Mm. Maar ze bestaan dus al vanaf 1965. En de centrale persoon is Klaus Meijner. Dat is de oprichter en de zanger. En andere leden, huidige leden. Want ze bestaan nog steeds. Okay. Uh, naast Klaus Meijner, Matthias Jabs, Rudolf Schenker, Pavel Machi, Woda en Mickey D. Uh, bekend uh, nummer waar we straks naar gaan luisteren. En is weer het lekkere, rustige nummer. Is het nummer still loving you Het moet schreeuwen dat je van niemand houdt. Hè? Still loving you. En, en, uh... Oh, hij krijgt er nog applaus voor ook. Dat is... ja, nee, ja, dan zal het wel zo zijn. <laughs> ja, De Scorpions hebben meer nummers in deze stijl geschreven. Dat moet wel gezegd worden. Een heel bekend nummer, nummer 1, heet ook in het verleden... Is Wind of Chains. Heel bekend. En dat is destijds geschreven... naar aanleiding van de veranderingen in Oost-Europa. De val van de muur. Okay. En leuk in dat kader te vermelden... is dat naast de groep Uriah Heep... Uh, de Scorpions pas de tweede band uit het Westen waren... die ooit in de Sovjet-Unie mochten optreden. Oh. Ja, daarna kwam dus de grote verandering. En in 1990 waren ze uh, bij de voorstelling uh, van de Wol van Roger Waters in Berlijn... wat ook al over de val van de muur ging. Twintig mm. nou ja, uh, jaar later, 2010, besloten ze dat ze een laatste album uh, hadden opgenomen... en dat ze mee zouden stoppen. En dat stoppen zouden ze doen door een drie jaar durende afscheidstournee. En die viel, beviel zo goed dat ze halverwege <lacht> dat proces besloten... Van nou, waarom zouden we eigenlijk stoppen? En inmiddels is 2025 en nog steeds treden ze af en toe op. Dus zo kan dat gaan. Ja. Maar dat zij dus ook een up-tempo nummer kunnen maken dat gaan ze nu bewijzen met het nummer Rock You Like a Hurricane. met Rock Your Like en Hurricane. Ja, dat is, uh, hurricane staat ook alweer voor storm geloof ik. Ja, storm, hè, stormachtig. Ja, ja. Ja, precies. Uh, we gaan even naar Marco Temes. Ja, ja oké. Okay. Marco Temes, onze Zandvoortse schrijver en dichter, maakt proezie voor ZFM. En we het, uh, dat doet hij altijd, uh, brengt hij op de laatste zaterdagmiddag van de maand. Laat ik dat er even bij vertellen in het programma Zandvoort op zaterdag bij collega Rob Harms. En, uh, hij vertelde het, uh, de proezie het verleden heden.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 Jeugdpuisjes, briefjes aan liefjes, alzichtkaarten... vuurwerk op het strand eind augustus. Bakkeliete telefoons met draaischijf en zware horen. Opa's, oma's, tantes en ooms. Lieve ouders die langzaam koud werden en in mijn gekromde armen stierven. Modelspoorlijn op zolder met Merkel in trein. Wekpotten in kelders. Sporthelden, schrijvers. Ijsjes van die uit de kerkstraat. Mannen op de maan. Wellende tranen in meisjesogen. Het verraad be aan beloofde trouw nog lauw in mijn mond. Beroemde oude gebouwen en mooie vrouwen lichter lichterlaaien. Saaie schoolfeesten en wilde partijtjes.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 Song, uh, wat ik me eigenlijk afvraag, uh, Hans. Led Zeppelin, uit welke periode is dat eigenlijk? Uh, enig idee? Jazeker, Led Zeppelin, opgericht in 1968. In nou. de vroege jaren 60 had je de uh, band met de naam The Yardbirds. Ja. Die hield op te bestaan. De meestergitarist Jimmy Page kwam uit de Yardbirds voort en die uh, wilde een nieuwe band oprichten. Die nam uh, John Bonham als drummer mee en. Uh, Robert Plant kwam er als zanger bij en uh, daarmee was de band The New Yardbirds opgericht. Uh, totdat Kiet Moen, de knettergekke drummer van de Hoe... had gezegd van nou, dit bandje dat, uh, gaat geen lang leven doormaken. Dat is allemaal niks als flut. Dus, ze, ze zullen neerdalen als een lode ballon. Zo. En uit uh, protest tegen die opmerking noemden ze zich vanaf dat moment Led Zeppelin. Ja, okay. uh, ze maakten al snel furo furoren. Als ja. nieuw bandje gingen ze eerst in Scandinavië optreden. In ja. Noorwegen, Zweden en Denemarken. De eerste optreden was in Denemarken in 1968... Daar werd ook een nummer gespeeld waar we zo meteen naar gaan luisteren. Het eerste nummer wat we net gehoord hebben, de Rain Song... is een van de weinige rustige nummers van Led Zeppelin. En je hoort echt een strijkorkestje en een piano achteraan, terwijl Led Zeppelin eigenlijk... Harde muziek is blues met een solo-gitaar, een basgitaar, een drum en een zanger. En meer was het niet. Nee. Maar ze hebben geweldige muziek gemaakt. Drummer John Bonham overleed. Uh, even kijken wanneer dat was in 1980. En niet lang daarna hield de band op te bestaan. En uh, Robert Plant doet af en toe nog wat. Uh, Jimmy Page doet af en toe nog wat. Legendarisch is in 2012 het grote concert... Uh, in het Kennedy Center of Honors... waarin uh, Amerikaanse artiesten worden geëerd door andere bands... en er wordt een legendarische uitvoering van het nummer uh, Stabay to Life... en ten hoor gebracht door de zusjes en, en Nancy Wilson... van de groep Heart, met een heel orkest erachter... en de zoon van John Bonham op drums. Heel uh, emotioneel en mooi om te zien... Uh, heel bekende toestel bij To Heaven. Enige, nummer één, heeft hij nooit als single is verschenen. Want daar duurde hij te lang voor. Nou ja, daar wilde ik het eigenlijk ook even met je over hebben. Van een band die uit de jaren, eind jaren zestig eh, komt. Uh, die dan, zeg maar, we hadden net zeven minuten en nog wat. En nu weer een nummer van zes, zes minuten 27. Dat, dat, dat, daarmee sprongen ze toch ongelooflijk uit, uh, uit de borne. Uh, of tenminste, ze, ze onderscheiden zich daar dan mee. Want iedereen maakte toch jukebox singles. Ja, dat grappig is. twee tot drie minuten. We zien dat vaker in ons programma terug, hè, dat, uh... Oudere bands waar wij allebei best wel gek op zijn. Ja. Uh, bekende, maar dan langdurige nummers hebben gemaakt. die op, op LP-tracks voorbij kwamen. Maar je hebt gelijk, de hitjes in de Jewelbox. Ja, die mochten de drie, drieënhalve minuten niet over, uh, overschrijden. Ja. Daar moesten ze het ook duidelijk niet van hebben. Nee. Ik, ik weet niet hoeveel singles Led Zeppelin heeft uitgebracht. Eén bekende single is wel. Holy of Love. Een, een snoeihard nummer. wat later weer gecoverd is door Bad Hart. Daarvan kan ik me voorstellen dat het op een single terecht is gekomen. maar pak een willekeurige LP van Led Zeppelin. Het zijn allemaal van dit soort slepende nummers van 6, 7 minuten. Ja, ja, maar de ja. grap is dat we dat. Het lijkt wel een beetje een tijdbeeld, want de grote bands uit die tijd. die ook nu vandaag in dit programma terugkomen. zijn er meerdere bij met wat, wat lange nummers. Ja, ja, ja. ja. Goed, Nooien. nou, laten we naar Led Zeppelin. en noem jij de titel nog even? Ja, dat was hun eerste grote hit. En het grote nummer was ten gehoor gebracht bij hun eerste optredens in Denemarken. En het nummer heet Dazed and Confused. Met Zeppelin, gaan we naar de Doors. Ook een band waarvan ik denk dat hij ook een hele eigen publiek had, Hans. Ja, ook, ook een legendarische band. Ook lang geleden uh, opgericht in 1980. 65 En ter ziele gegaan in 1973. Nadat de zanger Jim Morrison in 1971 overleed. Oh ja. Hij noemde zich een poëet, een dichter. En uh, kon veel van zijn dichtaspiraties kwijt in de nummers. Een beetje psychedelische muziek. Dat trok ook wel een beetje het publiek aan. Uh, hij durfde dingen te doen en te zeggen en te zingen. die anderen op dat moment nog niet durfden. Was dat ook niet zeg maar een soort. Uh, uh, ik denk even aan de, onze. Uh, PZ-tijd, dus even voor de luisteraars de tijd van het verpleegkundige van het provinciaal ziekenhuis zaten nog wel eens aan een wietje, aan een uh, hoe heet dat, een uh, zo'n joontje, ja, ja, ja, ja. ja nou, daar dus, hoorde dat eigenlijk ook niet een beetje bij ja, ja, ja de psychedelische muziek en Jim Morrison zelf was een groot verbruiker van uh, oh ja? uh, alles wat verboden was <laughs> en, uh, daardoor ging het ook wel eens mis, want legendarisch is een optreden geweest in Nederland, waarbij hij achterbleef in uh, de auto helemaal laveloos mm. van de drank en de drugs en uh, de band met z'n drieën verder moest en uh uh, Ray Manzarek, de toetsenist, de zangpartijen... voor zijn rekening nam. Okay. Dat uh, lukte wonderlijk wel heel goed. Er zijn er nog opnames van. Sowieso een prachtige muzikant, die Ray Manzarek... dat was eigenlijk het brein achter de, het muzikale brein van de band. Okay. Die speelde toetsen... en uh, schreef ook een aantal nummers. De uh, Doors is een band... waarin geen basgitaar meespeelt. Maar de baspartijen worden op een apart... orgeltje gespeeld. Okay, ja. Deze man is in staat met de linkerhand... een bastempootje aan te houden... en met de rechterhand een al heel... Andere melodie te spelen. Heel ingenieus. Nou, ja, dat, ja. uh, dat zijn twee gescheiden hersenhelften, lijkt wel. Ja, nou, daar Het... was hij echt een meester in. Ja, ja. Krieger Grieger op gitaar en uh, uh, John Densman op drums. Die Laatste, wij genoemde leven nog en treedt ook nog af en toe op. Ook af en mm. toe samen. Ik heb de Doors of the 20th Century gezien in 2004 op Bospop. Waren die twee er nog met een ingehuurde zanger en uh, nog wat muzikanten. Toch wel leuk om dat soort legendarische figuren te zien. Ja. Ray Manzarek is een paar jaar daarna overleden. En nou ja, Jim Morrison is in 1971 uh, verdronken in bad of in het zwembad, maar waarschijnlijk ook onder invloed van de licht begraven in Parijs. Mm. Ja, heel berucht en beroemd het is natuurlijk het verhaal dat mensen er niet aan wilden dat hij dood was en er zijn nog. Mensen die zeggen: Ja, die is eruit gestapt, maar hij leeft nog wel ergens in de anonimiteit. Ja, ja. Daar maakt de band wel weer grapjes over. Want ze zeiden: Van nou, hij is zijn geld nog niet komen halen, dus waarschijnlijk <laughs> zit een fabel. Maar het is wel een beetje raar geweest, want hij is overleden en uh, heel snel onder de grond gevoegeld. En uh, niemand van zijn familie in Amerika heeft hem gezien, dus dat voelde wel een beetje dat, ja, ja, dat ja. gerucht. Dat was destijds met de Beatles ook zo: hè? die hadden ook een plaat uh, waarin uh, het ging om Paul, dacht ik, ja. dat, die, dat ze zei, van het, de, de suggestie werd gedaan... dat hij zou, dood zou zijn. Ja, dat was de LP Sergeant Peppers... Lonely Hearts Club Band... met een ja. hele mooi geïllustreerde hoes... waar de bandleden ook in, uh, opstaan... tussen allerlei andere figuren... maar Paul staat dan met zijn rug ja. naar de camera toe... en dat zou een signaal zijn. En er was zelfs het gerucht... als je de plaat met je vinger tegen ja. de vleugel indraaide... dan hoorde je Paul is Ja, ja, ja. ja. De, ik hoorde nee. ik, ik, ik, het nog op Radio Veronica. Die hadden daar een special over. Ja. En... Ja. en uh, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, ja, ja dat is allemaal door de geschiedenis ingehaald. Want Paul McCartney, SVP, you is nog springleven en <laughs> ja. treedt nog op. Ja, ja, ja, samen met Ringo Starr. Ja, ja, ja. Uh, Ge Ge Ge ja. Dan gaan we even terug naar de doors. Ja. Korte periode, dus... Uh, uh, maar heel veel hits, uh, heel controversieel opgetreden. Jim Morrison heeft zijn broek was laten zakken op het podium. Werd hij weer van het podium afgehaald tijdens zijn optreden en dat soort... Uh, rare fratsen, maar ja, dat hoorde echt een beetje bij die tijd. We kunnen wel twee nummertjes achter elkaar gaan draaien. Het rustige nummer is dan het nummer Love Street, maar het, daarna, het uptempo nummer is ook wel leuk. Niet van de Doors zelf, maar van de band Dem, de band van Van Morrison. Geen familie van Jim Morrison. Is het nummer Gloria. En het leuke van de live uitvoering is dat het mooier is dan het origineel van oh, Dem. Wein. En dan hoor je ook echt Jim Morrison op zijn best. Hij zegt dan van uh, oké, okay, nou, waar ga je naar school? En uh, wat doet je vader? En hoe is het met je Oh, nou, nou, nu gaan we wat beter leren kennen, dan kunnen we wel. En dan barst de muziek los en mm. raden wat hij, wat hij suggereert. Maar we goed, beginnen met het rustige Love Street en daarna Gloria. MUZIEK Ik kan me nog herinneren, ik weet niet of het van de Doors was of een andere band... maar dat we daar in dansschool Schreuder regelmatig helemaal uit ons dak gingen. Want bij Gloria, met name dat als het tempo weer omhoog gaat... dan uh, sprong iedereen op en, uh, okay. en uh, ja, dat was dan wel... Uh, Misschien van de... deze of van de originele versie van, uh, van Dem. Maar het uh, Waarschijnlijk, is hetzelfde ja. nummer inderdaad. Ja, een ja, ja. Ja, heel bekend nummer. een ja, heel wat anders even om het uur uit te gaan... Uh, het rustige nummer van deze groep doen we aan het eind van dit uur. En het snelle nummer doen we aan het begin van het volgende uur. We gaan luisteren naar Aerosmith, de band die in 1970 in Boston is opgericht. Waarin Steven Tyler centraal staat, heel bekend. Eerst gestart als drummer en later als zanger. We kunnen er heel veel over vertellen, maar we kunnen er ook naar gaan luisteren. Het nummer Dream On. Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.